John, ik heb dat over het laatste moment bedenkingen. Ik ga die Sydney even een briefje sturen, James, dat ik daar gewoon in graag aannemen. Uh, jawel, meneer. Is dat alles? Uh, er komt er nog één, meneer. Ik heb een boodschap voor je, Edward. Je hebt nog tien dagen te leven. Dan zal ik je doden. Wat heeft dat te betekenen? Nou, geen idee, meneer. Ik laat het nog eens voor in, hè? Ja, een ogenblik.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 voor u, meneer Leen. Ja, laten we binnenkomen, Harriet. Gaat u gang, meneer Edward. Ah, meneer Edward, zo maakt u het. Dank u zeer. Dank u zeer, uh, Harriet. Gaat u zitten, meneer Edward. Dank u. Zo. <coughs> wat, uh, wat kan ik voor u doen? Ik begrijp dat u over de telefoon niet kon zeggen.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 het nee, is bijzonder interessant Ach, uh, Harriet, kun je even komen? Wilt u de korte Nancy afhandelen? Hmm? Die zaak Burnham begint zo langzamerhand dringend oh, te nou, worden oh, Nou, toch Harriet, doe nou niet of je niet brandt van nieuwsgierigheid, hè? We krijgen tenslotte niet elke dag de regering over de vloer Nou Kijk eens dan Ze verwijdert zich enige zij het bescheiden belangstelling te tonen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 Misschien geeft hij ons een luidopingspunt. Kalm blijven en vragen waarom hij in het van plan is, je te vermoeide. Ach, misschien wel het hij niet eens. Misschien is het alleen maar allemaal een onbehoorlijke grap. En mocht dat niet zo zijn, dan verdek ik er nog steeds die Welsh van. Het is niet alleen het accent, meneer Edwards. Welsh heeft gewoon een heel anders soort stem. Ah, ah, dat zou hem kunnen zijn, ik hoop het. Hallo, man, de vader. Hallo? Edwards? Ja, met wie spreek ik?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 Ik zal eens even navragen bij de telefoondienst. Vooral dat van buiten de stad werd opgebeld. Je kunt het nooit weten. Je bent door in een borrel. Ja, vraagt. Hebt u daarnet een telefoontje doorgegeven naar dit nummer? Doet u mee? Nummer 4372. 3 7 2 je graag. Mm -hmm. Ja? Niet? Dank u zeer.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 Mag ik het nog eens horen, Duncan? Ja, natuurlijk. Moet ik het even een stukje doorspoelen, hoor. Ja. Even? Ja, ongeveer. Ja, hier. Ja, ja daar komt hij, hoor. Hallo? En wat?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 Het spijt me dat het uh, zo lang heeft geduurd. Edward heeft de politie erbij gehaald. Dat moest natuurlijk wel gebeuren vroeger vlaag, maar het is wel vervelend. Tja. Eerst met de Douglas bemoeit hij niet met de zaak. Hij uh, heeft mij expres een tijd laten wachten op de kopie van die opname. Wat voor opname? De dagelijkse aflevering van meneer X. Oh. Ah, misschien helpt dat eens wat verder.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 Te maken. Nog vijf dagen, Edward. Dit keer zegt hij tenminste wat meer. Hm. Goed. Kunnen we het nog een keer horen? Ja, natuurlijk. Even terug voelen. Het is. Uh, het is nog steeds niet afbeveeld, hè? Geeft niet. We zullen proberen hem alvast te krijgen. Nee, hij komt dadelijk. <hums>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 Passage. Ja. Nog even terug. Het was laf te laten zien hoe sterk je wel bent. De kosten van een zwakke vrouw, Edward. Jij hebt mij de dood in gejaagd. Maar je zult je straf niet ontgaan. Ja, nu hoor ik het ook. Ze zijn niet helemaal goed gevormd. Hij heeft er op een of andere manier moeite mee. Heel weinig, maar toch... En ik weet maar één.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 nou op te sporen. Een van onze meest populaire regeringsfunctionarissen wordt bedreigd. En jij komt me aan met een verhaaltje over valse tanden. Ik heb een wagen, toch een bewondering voor je lef. Maar alsjeblieft op, ik heb je werk zat. Het klinkt u misschien gek in de oor, inspecteur, maar ik heb dit niet zelf bedacht. Het is dus een idee van een paar deskundigen op het gebied van. Fantastisch uh... zeker. Op het gebied van fonetiek en linguistiek. En dat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 Benoteerd. Davy, advocaat. Nee. Stern, schrijver. Nee. Marks, reclametekenaar. Nee. Wallet, toneelspeler. Nee. Kiener, winkelchef. Ja. Nee. Kom nog maar even langs met de koffie. Want er zullen vanavond wel geen opgaven meer binnenkomen. Morgenochtend krijgen we de rest. Mooi, bedankt. Fijn. Ah. Alsjeblieft, Jay. Je koffie. Jay.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 Ik ga er door. Dank voor deze opbeurende toespraak. Vooruit, danken. Aan het werk. Trek je van hem dan maar niks af. Ja, gelijk heb je eigenlijk. Nou, waar gaat hij dan weer? Um, Roxborough, theateragent. Nee. Timmins, maken daar een effecten? Nee. Richardson, drukker? Misschien. Goed, genoteerd. Johnson, tuinarchitect. Nee. Mulholland, administrateur. Nou, dan houden we er maar zes over. Als hij daar niet bij is, ben ik bang dat we de plank hebben misgeslagen. Laten we meteen maar bellen. Het is al tien uur. De meesten zullen overdag wel niet thuis zijn. Toch proberen om erachter te komen waar ze zitten. Natuurlijk, ik de nummers op. Willen jullie dan bellen? Goed. Ja. Even kijken. Moment, moment. Uh, ja, hier. Dat is het nou. eerste nummer. Zo, nou, geef me hier. Ik zou het niks erg vinden als ik na gisteren en vandaag nooit meer hoefde te telefoneren.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 Hij hoeft alleen maar een patroon in zijn zak te hebben. Ach, net, wat ze mag van geluk spreken dat hij nog leeft. Tje. als Jane en professor Greenley waren geweest... dan had hij nou wel ergens anders een gaatje gehad dan in zijn schouder. Ja, Blackwell is dus de eerste die voor de rechters komt vanwege een spraakafdruk. Nou, niet bescheiden worden. Uw eigen aandeel dan? We nou, hebben allemaal ons aandeel in deze zaak. Jij ook. tussen je hm. haakjes. Hè? Vanavond of moet je dokter Jane en de professor... Vanavond. Hmm. Wat is er dan? Een verrassing. We gaan in de stad eten met ons vieren. De kosten breng ik uit voor natuurlijke rekening. Jane en ik zullen jou en, en de professor Chaperoneur... <lacht> Mooi stel, Chaperoneur. Je ja, zult ons nodig hebben, Marion. <lacht> voor je het weet, zit hij aan je subjunctieve. <lacht> oh, heeft die bijzonder explosieve consonanten. je bent zo je fricatief kwijt. <lacht> Pas jij maar op van die oude professor. <lacht> <Ja>. <lacht>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 Inspecteur Douglas, Huib Orizant. Verder werkten mede Lex Goerel, Frans Kokshoorn en Joke van der Berg. Technische realisatie Herman van der Lely. Assistentie Bram Hengeveld. Regie Rob Gerards.